De levensboom. Vertaling. Lufpichlejama. Rechts hebt u de champagne en links de alcoholvrij. Alsjeblieft. Beste van wie, nederheden, vrienden. Laten we het hebben op de jeugd, de schoonheid en het geluk. Of mijn dochter Lisa en de man van haar keuze, Marco. Heel gelukkig voor het voetje en eeuwige liefde voor jullie. allebei. Mama, ja. wie ja, zijn die mensen die jij bij Wout te feliciteren? Die met die rolstoel. Ze zit ook niet op de zaal. Ik dacht dat je ze wat kent. Oh, maar zou ik je wel voorstellen? Het is ook een meisje van Ze heet Nani. Oh, ze is een zusje van Lisa. Dat is een man, meneer Hoogtel. Dat zuster. Ongelooflijk. Lieve, die trouwt als een mannequin. En die Mayo, de, die ziet er geloof ik, woensje ja. Is het mijn ouder? Ja. Dat zou wel tegen de derde vrouwen. <lacht> de zijn vorig jaar getrouwd? Ongeveer in deze tijd. Ah? Ja. Een je erbij Ja. Ik kan je niet voorstellen wat het een slag dat was voor hun ouder. Slim Mayo met die hond trouwen. Haar moeder huilde al, maar ze probeerde wel vooral te doen. Maar ja, met die behaalde oog kon iedereen de over dat huwelijksdans. Wat ja. oh, zo'n raar, Oh ja. En dan hield zijn vader ook met een toespraak en zei dat Mario zo dapper en heldhaftig was. En <lacht> dat dat nog niet genoeg was. de dominee nog spreek houden over het kruis. Dat we allemaal in het leven moeten dragen. Nou, je kent dat wel. Oh, zo zo'n medelijden met u was hij toen al in... Uh, ik bedoel, uh, had hij toen ook al geen benen toen ze trapte. Ze hebben elkaar niet kennen, zie ik. Ik Ronnie na dat ongeluk maandenlang geleefd. Oh, oh, oh. ah, zeg, ze komen hierheen. Even op Ritjongenstraat. Is het goed zo? Of zit je liever aan de muurkant? Natuurlijk zo, maar nu willen we niet een beetje in de weg. Als het straks dansen wordt. We gaan toch weg voor ze gaan dansen. Ik heb vroeger dienst. Eigenlijk zou ik nu al Maar jullie kunnen toch niet weggaan voor de openingsdans? Die moet je toch ook wat eten? Moet je eens kijken wat een zalige dingen, oh? Salm en rofbied. Mmm, ik heb een reuze trek. Oh ja, dat zou ik bijna vergeten. Dit is Mylène. Lisa zuster. En dit is mijn vriendin... Mylène Jockney. Mylène Ja. ja. ja. is een klasgenootje van Lisa. Goeie wel, ja, ja. Ja. Heb ik gemaakt. Ja. Nee, maar een klasgenootje van Lisa? Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik je ooit ontmoet heb. Dat komt. Je bent ook een stuk ouder, hè? Ik schreeuw maar drie jaar met Lisa. We hebben op dezelfde school gezeten. Oh. En hoe mensen kunnen veranderen als ze ouder worden. <laughs> Mylène bedoelde jij al jaren gediplomeerd bent. Ik was 21 ja. toen kan ik mijn diploma halen? Drie jaar heb ik gewerkt. Oh, ik... oh weer een toestrijger. Zeg maar, denk op even mee. Ik moet opwennen. Oh, ja, ja, ja, ja. De vrouwen hebben de tafel hier prachtig gerekt. Ik zou zeggen, ga uw ja. gat en tas toe. Oh, ja. Ja. Doe maar half u thuis bent. Oh, okay. We hebben natuurlijk allemaal een enorme trek door al die onvermijdelijke ceremonies. Oh ja, de bruidspijn is pas wel extra in nodig, Oh ja, van de ceremonies die je nog voor de boeg gaat. Als je naar dat jongen kon voor, de dan moet je zelf ook weer een jongen gaan voor het. Ja, dank je wel. Ja, mijn vader met zijn grapjes. Hij heeft het natuurlijk de hele dag moeten gedronken. Ja, maar zeg van brood, dat moet een beetje. Je kunt het ook beter je glas leren. Je op het vrolijke. En dan straks zeker samen fijn in de grote hoor. Ach, sorry, liefde. Ik ben in een hakenlijke bui vandaag. Ik weet niet wat ik heb. Al die drukte, ik kan er gewoon niet tegen. Moe? Nee, dat is het niet. Ik vind het zo'n kinderachtig. gezicht. Die rand van je negen bestakken om het wand kleed. De bruidspaar staat er net alsof ze zijn ingeleid. Dat ziet er toch feestelijk uit. Het is de levensboom. Het is een bruiloftkleed vroeg getrouwd is op dat kleed... toen de er nog thuis werden gehouden. Nee, het niet. Ah, maar nou, er in de kerk wordt getrouwd, gebruiken ja. is dus het niet meer. De leven In het midden die dutten stammen... en als je dan verder kijkt... eindeloos veel takken eromheen. Hm. En dat hebben ze aan Denise gegeven. Nee, nee, we gaan een hapje halen... en kunnen we gauw naar huis. Zal ik voor jou wat halen? Nee, ik kom zelf wel mee. Ja, ze is maar veel te veel. En ik moet echt op mijn gewicht letten. Dan kan mijn vrouw me dragen en dan rollen we tenminste niet samen in de goot. Oh, laat dan geen Want Ik sta toch al op het punt om te gaan huilen. Ik zal je even duwen. Ik kan niet zo vertaald. Dus. Ik hou van je Piet. Ja, echt, ja. Oh, zeg. Daar midden op de tafel daar hebben ze een heel gebraden vark. Oh, fantastisch. Ja, ja, ja. Maar is zo'n een akelig gezicht als het helemaal grappig is met al die poortjes? Ja. En die kop met een appel in zijn weg? Ja, ja, dat is wel een beetje ziek. Zeg, dat... oh. ja. zijn die er van boven helemaal af? Die dingen van niet. Die sjaan ligt erover, ik kan het niet zo goed zien. Ergens bij de knieën moest dus worden. Daar was ik heel precies overheen gegaan. Wat ja. En ze lijken zo verliefd. op elkaar waar iedereen bij is. Ik vind het je niet voorstellen. Hoe kan zo iemand nog getrouwd zijn? Ja, ik, ik bedoel, ze kunnen natuurlijk geen kinderen krijgen. Mm -hmm. zeg, het is wel komisch als je je die naar hun bed voorstelt. Trouwens, volgens mij is die Lisa die... vast nou, niet zo gelukkig als ze eruit ziet. Hè. Je hebt pas nog verkeering met een ander. Sorry. ...die oude mensen achter je kunnen met letterlijk staan. Ja, Voordat ik naar de kerk ging... ...heb ik al twee uur in een café gezeten met die vriend van Lisa. Ja, die ex vriend natuurlijk ik. Hè. Hij, hij moest echt geproost worden. Ja, hij was dronken, joh. Oh, ja. Ik heb hem nog zijn auto ingeholpen. Nou, hij was gek stapelgek op Lisa. We zijn zeker wel twee jaar met elkaar oh. omgegaan. Ja, Lisa is ook wel van kou. Maar ja, toen liep ze tegen die Marco op. Waar ja, was er. Ja, dat was wel een kampje weet je wel. Toen mocht je iemand een kerkus ervaren. Wat makkelijk, die kus? Ja, zeker. Nou, ze is een knappe zetje. Je kunt bij je studie zelf doen. Als je op model werkt, en is Joost loopt zo. Maar hij heeft lang niet zoveel opdracht als Lisa en ik. Hij heeft een klein beetje. Zie je wel, dat hij veel kleiner is dan Lisa? Ja, maar hij is wel knap. Ja. Oh, dan had je Carly moeten zien. Die is lang en ongelooflijk zo'n ik weet zeker dat die ze nog van hem houdt. Dat kan toch eigenlijk niet anders. Zoveel jaren met elkaar en dan opeens trouwen met een ander. Ja. Ben jij die nee. kaalde dan? Als je te zorgen bent. Oh, daar komt toch niks van. We zijn veertig goede vrienden. Gauw, ja, dat zou niet eens willen. <lacht> Op die die Marken blij. Ik dacht het al. Toen ik een pato zag. En op dat tijdsrecht dat we allemaal zo geweldig vonden met die foto's van hun huikte man. Oh ja! <laughs> oh meed, Christen of Groedewein? Eh, uh, Groedewein, Groedewein. Wat ga je nu van plan? Nee, we nemen een taxi naar huis. taxi? We hebben toch afgesproken oh, dat we vandaag Dit, Misschien kun je toch niet gaan lopen? Ik heb nog steeds nacht. Oh, sorry, ja, ik bedoel niet lopen. Ik bedoel, uh, dat... Alleen, kom mee. Uh, gaan we gaan ons een beetje opgenappen. Op. Dat is altijd zo net bezig, hoor, dat ik niet uh, in uh, normaal gezelschap ben. Ik bedoel, als we zo'n zichtbare afwijking hebben, dan is het toch toch dat Natuurlijk herken ik dat mens meteen. Maar ik heb net gedaan of ik kan niet herkennen, omdat het zo streng is. Maaien, <truimertijd> dat was prachtig bij Jokkie en Pieter. Ja, ja, ja. Voor die mannequin cursus van een week in Tamperi had gevolg, tussen ze door? gewoon Maya Lena, Jokkie. Ja, nou, nou, Maaien. Ik geloof dat het huisje... Ja, en het is op de kamervleerregel van de dubbele Maar ik hou het lekker wat van je wijn. Het is goed voor je. Ik geloof dat die, die Bulgaarse wijn is. Weet je nog wel... Van de zomer uit ja. het strand. Ja, ik wou het afzetten toen ik het proefde. Dat zijn wij toch een wijnkenner. Ja. Daar mag ik even bij komen zitten. Hallo moeder. Dag moeder. Serp en Marlen zaten er net. Maar ze zijn even naar het palet om zich op te knappen. Nou, ik ben net even iedereen aan het begroeten en een babbeltje aan het maken. Ja. Om vader vreemd zich heel best te vermaken met de ouders van Marco. Dat zijn toch goeie aardige mensen. Niet te geloven. Mensen met zo'n positie en toch zo gewoon. Twee ogen en een oor aan elke kant, net als wij allemaal. Maar ah, jou, Paul. Oh, je er niet van aan, Ronnie. <laughs> maar jou is altijd de trap uit geweest. Nee, ik bedoelde dat hij rechter is en zij thans uit. En toen we daarnet met ze spraken, toen konden we duidelijk merken hoe fijn ze vinden dat ze nu ook een dochter in de familie krijgen. Ze zijn weg van ons, ja. Dat heb ik gezien. Die schoonvader kan mijn arme zusje wel opbreken met zijn ogen. Hm. Wat zou die nou graag in de schoenen van zijn zoon staan? Ja, jij altijd met je grapjes. Nou, dat heb je zeker van je vader. Vader gaat trouwens zo zijn feestreden afsteken voor de koffie. Ja, absoluut, als hij er steeds weer van die grapjes doorheen geeft. Ach, laat hem toch gaan. Ach, ja, ja, natuurlijk. Ach, ik ben al blij als iedereen plezier heeft. Kom eens weg, man, joh. Je hebt een erg leuke jurk aan. Dat wilde ik je meteen al zeggen. Staat je goed nou je een beetje dikker bent geworden? Dat is mijn trouwjurk. Ik heb de mouwen en de rok korter gemaakt en de garnering om de taai eraf gehaald. Is het heu? Oh ja, dat is waar ook, ja. Jij had een lichtgroene bruidsjurk... Hmm, was het maar een witte geweest. Er waren zoveel kennissen die me vroegen waarom jij niet in het wit was. Maar met Lisa is het nou tenminste klein en orde. Ja, ja, ja. Oh, het is zo prachtig als de bruid in het wit is, hè. Ja, natuurlijk was jouw bruidsjurk ook mooi. En die kun je tenminste later nog eens gebruiken, hè. Jullie hebben nou eenmaal niet zoveel geld. Ja, en, en, en er zijn natuurlijk ook al die onkosten. prima met Ja, toe. wat we niet hebben, hebben we niet nodig ook. Nou, dat is een beetje overdreven, maar we zijn allebei jong en gezond. En we hebben werk. Gezond? Ja, ja, ja, ja, ja, nou, ja natuurlijk. Ja, maar ik heb er ook niet mee. Ach, de jurk is erg goed. En het is heel goed dat jullie werkelijk zijn... Uh, hebben jullie he, he, he, die, die, die, die cadeaus al bekeken? Prachtige dingen. En bovendien erg prachtig. Ja, drie strijkhuizen. Nou oh, ja, die kan ze toch ruilen voor iets dat ze wel nodig heeft. Ja. Heb je die prachtige, zachte, blauwe dekens gezien? Echte schotse wol en die mooie glazen en, en, en die grill. Ja, Lisa en Marco hebben een fijne stad. Zijn ouders het flat. Die zou je eens moeten komen bekijken, Mario. Helemaal in te Alles hebben. We. Schilderijen aan de muren, en Een terviesgoed in de kasten. En een badkamer. Oh, alles roze. Handdoeken, badmatten, gordijnen. Zelfs die zet in het toiletpapier zijn roze. Zonder er niets meer aan te doen. Marco's moeder heeft er echt het nou ja, en, en het geld speelde geen rol. Er is zelfs een kleur op de televisie. En wat doen we ze nou met al die cadeaus? Nou die flattel voor rommelstaart. Ja, oh, nou ja, je hebt in een huishouden toch altijd van alles nodig. Wat extra kan helemaal geen kwaad. En wij zijn zo stom om voor Lisa een koopboek te kopen. Nou, <laughs> ja, dan hadden er beter een blauw roze wc-papier kunnen geven. Ja. Lisa kan heus wel een koopboek gebruiken. Zeg, het. Ben je... Bruce? ...omdat ik die levensboom aan lieve heb gegeven. Nou, ik heb er lang over nagedacht... ...maar het was het enige dat we haar eigen konden geven. Zo'n bruiloft kost veel geld. En de ouders van Maarten vonden dat klinkt ook zo mooi. Het is al 200 jaar oud... ...en zij hebben tenslotte dus die hele plek al gekregen. Ja, ja, het is al goed hoor. Ze kan mij het ook eigenlijk schelen. Dat oude motte Hij is niet mottig. En is heel kostbaar. Met natuurverf gekleurde garen, Het Freemuseum heeft er al naar gevraagd. Maar ik dacht, die levensboom is steeds van de ene generatie op de andere overgegaan naar de oudste dochter. Dat is nu al de vijfde generatie. Waar hij al bruiloftskleed gebruikt wordt. Hij gaat nu wel naar de op één na-oudste dochter. Maar Lisa kan hem weer aan haar oudste dochter geven. Jullie zullen toch wel geen kinderen... Ik doe er is er voor zover. ik weet niets aan de hand met mijn voortplantingssysteem. En bij Ronnie ook niet, dat kan ik je wel zeggen. Jullie verpleegd, jullie zeggen de dingen zo rond uit. Ik word er gewoon verlegen van. En dat verschoten schimmelige sledeck, dat zou ik toch niet in mijn huis moeten hebben. Of al zou ik me vanavond nog komen brengen. Nou, ik ben blij dat je de zaak zo opvalt. Vader en ik, nou wij waren eigenlijk een beetje bang dat je het ontspalen zou nemen. Oh, oh, vader gaat nu zijn speech houden. Ja, ik moet even naar hem toe. Om op vaders tenen te trappen als hij zin heeft om hem de dingen te zeggen waar mensen bij zijn. Hé, hey, moeder, wacht nou nog even, ga nog niet weg. Je ja, ja. moet niks, ik moet je iets belangrijks vertellen. Ronnie en ik krijgen een baby. Ja, moeder, ik ben in verwachting. Drie maanden bijna. Is dat niet enig? wat, wat denken jullie eigenlijk? Hemelijk. En dat moet ik vandaag horen. Wat is er nou een beetje? Waarom moet je dat nou uitgelijkertje nu zeggen? Ik moest gewoon, ik kon niet anders. <lacht> Lieve familie en vrienden. Wij schoolvaders hadden zojuist een klein broederlijk dispuut. Oh, dat een plezier. Ik zeg, wij hadden zojuist een klein broederlijk dispuut over de vraag wie het bruikt het eerst op toespreekt. De handleiding voor het spreken het openbaar is thuis blijven. liggen eigenlijk wilden we allebei niet voor de tweede zijn. <lacht> nou ja, dan hoef je alleen maar te zeggen, ik sluit me van achter bij de vorige ja, handen. <lacht> ja, ik ben helemaal geen feestregeling, hebben. Nou, maar, maar ik zeg, als het moet, nou, dan verzin ik altijd wel weer wat. <lacht> maar ja, ook al heeft een man meestal niet veel meer te zeggen, nadat hij zijn vrouw heeft beloofd haar liefst hebben nu voor. Een vooral tegen... <lacht> Bij ons is het zo dat keizer, mijn vrouw, de moeder van Lisa, tot nu toe altijd kans heeft gezien de rol van eerste spreker op zich te nemen. Ik heb altijd kunnen volstaan met, ik sluit me bij de vorige spreker aan. <lacht> het is bij één keer gelukt, keizer voor te En dat heb ik nou dacht Dat was toen ik tegenwoordig zei Keizer, Keiza, aan het trouwen. Oh, en raad ja, eens wat onze kleine keizer toen ja, Kijk, nou probeert moeder-vader tegen zijn been te schoppen. Toen zei onze keizer: Ja, gaat met de woorden te oh, Dat is helemaal niet En Mannen overdrijven altijd ja. zo. Oh ja, kijk, ik, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen: Marco, jongen, je hoeft je vervolg geen zorgen meer te maken over beslissingen enzovoort. Deswoord. Dat wordt nu gewoon voor je gedaan, als ik de dochters een beetje kan. Hebben ze dan uw Hoe je dan. Jongeren, jongeren, tegen jullie zou ik willen zeggen dat je wat het leven ook op je pad trekt. Ruurzen, vries, tegenspoed, altijd moet je eens gezet blijven. Het is niet goed als de mens alleen is. Een hele is als een dubbele vrucht. Maar een hele smart. ja, het is maar halve smacht. Jullie zijn jong, jullie zijn mooi. En jullie hebben allebei een goed vak geleerd en bovenal. Jullie zijn allebei gezond. Alleen ding heb ik in mijn leven geleerd: een mens kan toch zo rijk zijn. Maar als hij niet gezond is. Uh, een mens heeft niet veel over te leven. Huh? Nou ja, ik zeg dit alleen maar omdat ik zelf op een leeftijd ben gekomen. dat er gezondheid niet meer is. Dat is vroeger was. Goede werk, wensen jullie van harte geluk. Geluk voor de gelukkigen. Ja. Hallo. Oh, nu, van de laten we naar huis gaan, ik zal een taxi bellen. Nee, we kunnen de overige op of de portier een taxi taxidorm Jij schijnt geen haast te hebben. Het is best leuk om hier nog wat rond te kijken. Te oh, al te ik zou niet ja. kunnen leven als ik niet kon dansen. Mm. Wilt u de portierstafel tractie voor ons te bellen? Je moet wel een rolstoel in kunnen. Nu direct? Ja. Over wacht even. We moeten ons eerst nog uh, twee whisky's brengen en de rekening laten. Nee, oh, Reële? Nou, lievertje. Ik ben dol op whisky, weet je wel? Ik hou nog van heel veel andere dingen ook. Ja. Mm. Uh, ik. Ik verlang. Waar mm. uh, is het lang in, hè? Bij jou. Oh, oh dansen. Oh. oh, wat dansen jullie hier maar Mark. Hoe goed. Oh. Geweldig. Oh, en nu mogen de anderen ook dansen. Ik weet het de portiere De taxi komt zo. Dank u wel. Nee, ga nou nog niet weg. De bruidstijl is nog niet eens En dan vind ik altijd zo'n enige zicht. Zoals ik je dat Hans in hand doet. Ja, ja. En precies tegelijk. Dan komt er later geen ruzie. Oh, zo, man. Maar daarna is het de vrouw die de taarten verdeelt, Oh, meneer, een cocktail en de rieke. Dank u wel. Zeg, jullie drinken maar over, over. Is er nog van die bij die we bij het eetje kregen? Die was erg lekker. Spijt me, die is helemaal op, maar u kunt zelf bestellen wat u wilt. Oh, nou, breng me dan maar een vodka met orange juice. Een vodka met orange juice. Dat is het lekker dat? Hij doet me wat geeft, toch nou? Wat mag ik helemaal? Heerlijk, heerlijk, oh, ik heb zo'n tip. Ja, jullie maken je wel, hè? Of al kun je niet meedoen met dansen. Kom je dan kom je dansen? Je oh, moet een kiezer. Ja. Weet je, ik dat zo gek is. Ik zou met niemand hier willen ruilen. Nee, ik ook niet. Nou, kom maar we gewoon niet, laten we naar huis gaan. Ja, nou, dat zag je wel. Je om te doen? Luister eens, schat. Ik heb gezegd dat ik naar huis wil... en ik zeg meestal geen dingen die ik niet meer Nee, goed, ik weet je dan. Ja. Weet je... Kijk, ons enige probleem is eigenlijk... dat we moeten leren vergeven. En vooral... dat we dat boven moeten blijven staan. Wat heb je wat bedoeld. Die, die, die mensen die praten... voordat ze denken... Ja, ik procluseer er niet over om ze te vergeven. We gaan bijna nooit ergens heen. als we ergens heen gaan, de verpeft ja, zien. Je rustig je stemmen. Nou, ik ik erger me rot aan de mensen die informeren hoe het met ons gaat. en die moeten allemaal klaarspelen. En dan is al gezicht trekken van... Och, och, dat hebben jullie het te zwaar. Tom, als je het nou eens precies zou kunnen uitleggen... hoe fijn we het hebben en hoeveel we van elkaar houden... dan zouden ze jaloers zijn. Dus als je gelukkig bent, kun je het beter niet laten merken en een stilte van een niktje. Huh? dat weg Blijf nou nog even. We krijgen nog koffie en bruidstaart. En er wordt straks nog foto's gemaakt. De hele familie moet erop. Samen met onze nieuwe familie. Ik? Met die mannequinclub op één foto? En je zei net nog dat ik zo dik was. Lieve joh, maar dat bedoelde ik toch niet zo. Je ziet er heel goed uit. Je zou toch moeten weten dat ik er vaak zomaar iets uitflap, hè? Je ben gewoon een beetje uit mijn je doen. Met al die mensen. Dat je toch allemaal beleefd tegen moet zijn? Ja, ik bedoelde het ook niet zo. Maar ik heb morgen vroeger dienst. Ik moet voor zes en op. Arme oh, kindertje. Je hebt het zwaar. Het toch ook een kind erbij. Moeder, toen ik verpleegde werd... wist ik dat die vroege diensten er nou eenmaal bij hoorden. En het kind. Oh, mevrouw Uw taxi staat klaar. Oh, en dat wel Omdat je liever gaat vast iedereen weg als we jullie zien verdwijnen. Oh, dat denk ik niet. Zeg maar dat wij naar huis gaan om te dansen. He, he, wat ben je grappig. Nou, in ieder geval fijn dat jullie gekomen zijn. hoor. Ik was al bang dat Ronnie geen zin zou hebben. Jullie gaan zo weinig uit... Komen jullie nog ah. gauw eens bij ons langs? We zien jullie nu. Ik zou best elke avond uit willen, maar... Marjo is zo dus. nou, nou, zo was ze vroeger anders niet. Ah. Altijd te hard, toch? Ik was s'avonds heel vaak vreselijk ongerust. Ja, zo zie je... Hoe omstandigheden de mensen kunnen veranderen. Omstandigheden? Ik zie alsof zoveel mensen op mijn werk. Nou, dan wil ik s'avonds gewoon alleen zijn, samen met Ronnie. Als Lisa straks liever in dat fletje blijft zitten, dan zul jij niets zeggen over omstandigheden. Dan zegt hij dat we zo gelukkig zijn en met z'n tweeën willen tortelen. Nou, zo is wij bij ons. Op. ik begrijp het wel. En vader probeert jullie ook te begeleiden. Maar de taxichauffeur begrijpt het zo meteen niet als we niet komen opdagen. Heb je betaald, Ronnie? Ja, ja. Nou, lieve kinderen, dat had vader toch kunnen afrekenen. We hebben heel wat gedronken en jullie moeten al zoveel betalen. Nou, we gaan dan maar, hè? Dag, veel plezier verder. Kunt u ons de trap afhelpen? We hebben hier een lift, mevrouw. Ja, die hebben we al geprobeerd toen we kwamen, maar uh, die rolstoel kan er niet in. Dit is toch idiot. Een restaurant voor honderden mensen en geen fatsoenlijke lift. Er kan niet eens een kinderwagen niet. Dit is een eerste klas restaurant, mevrouw. Er komen hier meestal geen kleine kinderen Dit is een eerste klas restaurant, meneer. Er komen hier meestal geen invaliden. Hmm. Nee, neemt niet kwaad, mevrouw. bedoel ik het niet? Er komen hier allerlei mensen ook invaliden. Die naar binnen worden gedragen en weer naar buiten worden gegooid. we gooien er nooit iemand uit. Dragen, dat doen we soms zelf. Als uh, ik meneer draag en mevrouw de Hooggo neemt... dit is een uh, halve verdieping een, een stuk of tien treden. Nog een beetje. Oh, ja. Nee, zo, zo, zo is het goed, ja. ja. Dank u. Uh, u zult wel niet vaak zin hebben om uit te gaan. Met al die trappen en zo. Weet in deze stad maar één plaats, waar je met rolstoel makkelijk inkomt, en dat is het station. En dat dan alleen nog maar als je via het goederenstation gaat. Ja, eh, dan kunt u tenminste op reis. Ja, als je de trein inkomt, hè. Nog ja, een ja. ja, Zet u dus toe? Ja, ja. Ja. ja. Ah. Uh. Zo, nou, bedankt. het Spijtmark, is dat genoeg? Oh, ja, zeker, dank u. Het giet buiten, maar de taxi staat precies voor de deur, hè. En zal ik even een paraplu... Oh, nee, nee, je... nee, we zijn niet bang voor een beetje regen. Alleen mijn mooie kapsel gaat te dragen. Ja, goedavond en uh, tot ziens. O, oh, daar is de taxi. Dat was de chauffeur. Ja, die kreeg uh, genoeg voor het wachten. En is er de vrouwtjes gelopen. Hoor je dat? Wat zoiets nou bij een bruiloog? <laughs> het is wel het geval gevoerd. Welke vaders lievelingsmuziek? En laat het overal spelen. <laughs> zeg, ik zou wel eens willen zien hoe moeder nou kijkt. En die ouders van Marco. Sorry, ik zat al een hele tijd te wachten. Ja, ik dacht al dat het een valse oproep was. Ja, dan ben ik maar even een citreentje gaan roken. Naar deze rolstoel moet achterin, zou dat kunnen? Ik heb een enorme ruimte. Zal ik je net de auto tillen? Nee, nee, nee, laat de chauffeur dat maar doen. U legt me stevige een Ja, ik zet u er wel in, ja. Zo. E oh, oh. Hier, hier op de achtermarkt. Ja. Je moet ook al een voorkomen zitten, dan heb je achter meer ruimte. Nee, nee, nee, ik denk dat ik liever bij de man ga zitten. Waarom oh, bent u getrouwd? Overdag rijd ik vaak patiënten, die hebben altijd een verpleegster bij zit. Aardige wijtjes. En waar gaat de reis heen? Uh, Kleiweg 7. Kleiweg. Is dat niet waar al die oorlogsveteranen wonen? Dat stuk dat destijds onder de soldaten verdeeld is. Ja. ja. 40 jaar terug te betalen aan de staat. Ha, fijn is dat. Een huis helemaal aan de buitenkant van de stad... Te ...voor de rest van je leven in de schulden zitten. Nee, de eigenaar van ons huis is gestorven. Hij was uh, oorlogs Hij Ik ben schulden niet af te betalen. De pensioenen werden pas verhoogd toen hij onder de grond lag. Ja, toen we het huisje kochten, moesten we ook die staatsschuld overnemen. Het hmm. nou, is me een gekke toestand met die wettende pensioenen. Die worden pas van kracht... Als de mensen die ze nodig hebben, al, al, al dood, en begraven zijn. De kleiweg is de laatste zijstraat voor het bos. Ge, er is geen straatverlichting. Is, is er wel riolering om hebben We Hebben elektriciteit? Ja, water moeten uit de pomp buiten halen. Maar de afvoer die gaat via twee zinkputten. Ah, zo, Hebben we daar nog water zonder chloor? Die veteranen, zeg. Nou, die blijven tenminste goed. Ik wil niet zien. <grijg> Als ze steeds water moeten halen op hun moeder de vrouw. Ja, nou, en mijn vrouw ook. Die heeft geen hoofdleden nodig. <grijg> zeg, was een. Uh, was een flat. Nou, niet makkelijker voor u geweest. Daar hebben we in de tijd om gingen trouwens wel uh, naar gezocht. Maar je komt er met de rolstoel zo moeilijk in, hè. Ja. Nee, dat wil ik best geloven. Op zulke dingen letten ze gewoon niet Nou, mee. <grijg> Wat een uh, rotweg. Uh, moet ik hier links, af? Ja, hier. En dan maar rechtdoor tot aan het eind van de weg. Nou, zulke dingen, dat denken ze nou gewoon niet Jan hè? Bij die supermarkt daar. Daar maken ze nou gelukkig een oprit voor rolstoelen. Ja, nou, dat is heerlijk. Ik kan er nou alleen maar boodschappen doen. Het is wel aan de andere kant van de grote weg. Voor oude mensen levensgevaarlijk... ...om tussen die auto's door te strompelen. Ik heb het vaak genoeg gezien. Nou nee, ja is de methode om de weg te werken, hè? Dan kun je de kosten van pensioenen en bijstands weer drukken. Alleen jammer dat ze niet altijd doodgaan onder een auto. Dan worden ze invalide en dan worden ze nog duurder voor de gemeenschap. Hé, hey, maar Joen, gaat kut er mee. Oh, ja, zeker. Dat meen ik wel. Dat het overoude, is, wakke mensen. Jij, bent jong. jij leeft niet op kosten van de gemeenschap. Je hebt er niet zelf je brood. Is het, uh, dat huis Nee, nee, volgende. Achter de spar is onze tuin. Wat heerlijk rustig, zeg. Nou, en, eh... Uh... Wat een prachtig bos. Ja, het is weer fijn hoor. En het waait hier nooit. Zo. Zo, we zijn er. Hoeveel nou, krijgt u van me? Nou, dan moet ik eens even kijken. Uh, dat, is, uh, dat is 8 mark 50. Alsjeblieft. Oh, nee, laat maar zitten hoor. Oh, oh, dank u wel. Ik zal de rolstoel even pakken. <lacht> Ja. Ja, ja. ja, dat is... ja u. Is... Ja, komt u wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja Ja. Ja, ja hè Ja, ja, ja. Dat wel, ja. ja. ja. Hoe doet u dat nou in huis? Kan, uh, Kan mevrouw u dragen? Hè? Nee, mevrouw me Het is een sterke meid, hoor. En ik heb veel kracht in mijn armen. Ik kan mezelf zelf aardig leren. Nou, we hebben allerlei handigheidjes. Een oprit naar de deur. Ja, we hebben een deur gemaakt in de muur van de woonkamer. En vandaar uit een in de tuin. Hè? Oh, kijk, kies aan, zeg. Maar dat is prachtig. Ja nou. Ja, als je er eens, als je er eens over nadenkt. Hè, waarom zijn er nou altijd van die trappen? Bij oude huizen ook, van die hoge trappen. Ja, maar... ja, als het 20 graden is, worden er ook heel wat benen opgebroken. Meer dan de helft van de patiënten die bij ons komen, zijn van de trap gevallen. Gebroken heupen ook vaak. Ja. Mevrouw werkt in het ziekenhuis? Aha. Uh -huh. Verpleegster of zo? in het centraal ziekenhuis. U kwam me al zo bekend voor, hè? Ja. ik breng daar bijna elke dag mensen in. Oh, nee, dat heeft u goed getroffen. Een eigen verpleegster. Oh, hij heeft geen verpleegster nodig hoor. Hij is helemaal gezond. Ja. Hè? ja, dat bedoel ik niet zo. Ik wou alleen maar zeggen dat het prettig is als je vrouw verpleegster is. Als hij je rug wassen dan beter voor allerlei zieken <laughs> zorgen dan een gewone vrouw. Ja, dat is waar. Nou, zo Romeins. nog zullen we maar eens. De regen is gelukkig al wat minder. Kom, ik moet nog aan het werk. Goeiedag. Ja, dank u wel. Nog een betere uh, dienst. Ja, nog bedankt hoor. Asfalt zou hier moeten komen. Dat zou gemakkelijk zijn. Ja. ja ik. <laughs> nou, uh, we. rusten. Zal rusten. hier wacht even. De voordeur is wagenheid open. Hm? Aardig kerel, heb je Ja, ja. We lopen maar toch niet medelijden. Die deur is weer uitgezet door de regen. Ja, ouwe voor troep. Dan moet je de deur open houden. Dan ga ik eerst een eentje achteruit om varen te zetten. Doe doen als het wiel tegen die deur komt. Nee, kom nee, nee, nee. Ik heb stiekem geoefend. Nou, let op, daar kom ik. <tie> <tie> <tie> oh. <tie> Zie je dat wel? Wat zeg je me daarvan? Met mij verlof jij staal in je pols. Hebt. Oh, maar roekeloos is het wel. Je moet niet zo'n risico nemen als ik niet thuis ben. Oh, wat koud is het hier. Oh, zullen we het nog een beetje warm maken voor we naar bed gaan? Ja, ik heb vandaag alvast uh, aanmaakt houtjes en blokken in de kachel gelegd. Ja. Maak jij iets warms Frans klaar, dan, uh, dan steek ik al vuurtje aan. Ja, gezellig. Oh. Zal ik twee zetten? Ja, lekker. Oh. Ik zet het tafeltje bij het vuur, dan drinken we het hier op ja. Jij in je gemakkelijke stoel en ik op de kut hè. Aan de voeten van de meester Zeker, meneer yeah. Ja Maar de meneer is het lekker een warm ja. oh, Dan drinken we eerst even zee Ja En dan kan ik daarna je dijden marseren, hè Doen ze pijn? Uh, ja, de linker doet een beetje pijn Wacht even Ja, oh. Hé, eh, hier zit ik beter in de kussens. Oh, die kar is zo verdomd dat, zeg, ik heb vandaag met dokter Hakusalo je röntgenfoto's bekeken. heb je hebt van gezegd? Nou, ik kreeg geen kans. Van mijn wijn direct naar de kappen, vandaag naar de kerk. Hoe zou ik? En wat uh, zei Hakusalo? Nou, er zitten nog botsplinters in. Twee. Nou ja, één is maar heel klein, hoor. Hakusalo zei dat we niet aan de prothese kunnen denken... zolang die splinters er nog zitten... Ze kunnen er wel vanzelf uitkomen, maar ja, dan gaat de boel weer openen en dan gaat het weer ontsteken. Hmm, weer een operatie, alweer. Zeg, wij jij melk hier thee? Uh, doe maar een schotje rum in, hè? Klein beetje saai. Huh? Ja. Waar heb jij rum? Heb je dat gekocht? Bah, dat heb ik helemaal niet gekocht. Het is nog van je vader. Hij heeft het meegebracht toen we één jaar getrouwd waren. Het staat op die plank, achter de sonnetten van Shakespeare. Zo? Oh. Ja. <laughs> Meneer houdt er een echte drankkast op na? Nou? <laughs> Oh, er zitten nog maar een paar druppeltjes in. Ja, nou, neem jij nou ook. Dat is genoeg voor ons tweeën. Nee, nee, nee, neem jij maar alles. Ik durf niet meer te drinken. Misschien vindt de baby het niet lekker. Ik dus vertrouwde die whisky zo ook al niet. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. De jongen vinden het toch lekker om ook een paar druppeltjes te krijgen. Jongen? Oh, ja, of oh, meisje. Of allebei. Alweer, alsjeblieft. Het meelijkt met de arme vader. Oh. Hoe kan ik er allemaal voor zorgen? Oh, dat gaat toch in één moeite door. Ja, maar... Ik heb het toch maar makkelijk, hè. Als mijn collega's in verwachting zijn, maken ze zich al zorgen... hoe ze aan iemand moeten komen om voor de baby te zorgen. Hm. Maar ik kan gewoon zeggen, wij zijn modern. Bij ons zorgt de vader voor de kinderen en de moeder voor de korten. Is het waar dat het er twee zijn? <laughs> Malle, dat kun je nou toch nog niet weten. Nee, ja, ik dacht ook maar. Ja, nou, ja. nou, die branden goed hoor, die houtjes. Ah. Droog als kurk. Zo. He, he. Goed, nou even over de financiën. Hm? Ik heb vandaag iets te vieren. Nee, eh, eerst moet ik weten, wat heeft haar koestal nu nog meer verteld? Nou... En zei dat je een elektrisch aangedreven rolstoel kunt aanvragen. Die kost ongeveer 4 mil. Ja, ja. Daarvoor kun je de helft terugkrijgen. Nee, nooit. Als sociale... nooit. Nooit. Nooit. He, als ik zo'n ding koop, dan is het zoiets als een overgave. Alcorsale heeft me zelf gezegd dat zo'n zwitserde prothese wel iets voor mij zou zijn. Ach, daarmee moet je eindeloos oefenen. En dan zou je toch met krukken moeten lopen. Schat, het is onmogelijk je evenwicht te bewaren... als in geen van beide benen een kniegevricht zit. Bovendien, die splinters moeten eruit gehaald worden voordat je erover kunt gaan denken. Die moeten er toch uit en het is tijd genoeg voor, voordat die baby komt. Die Zwitserse dingen kosten dubbel zoveel als die elektrische stoel. Elektrische stoel, ja. <laughs> <laughs> maar dan worden mijn armspielen toch zwakker, En Dat is het enige waarmee ik wil gaan bewegen. Nee, hey, we gaan met dokter Hagozado praten. Hij zal die operatie best willen doen, zodat hij een plaatsje vrij heeft. Nou, troost, troost. <laughs> Zal ik je benen masseren? Benen masseren? Mm -hmm. Masseer maar. Maar voorzichtig aan de zijkanten. Mm -hmm. Dat is precies waar die botsplinter zit. Ja. Zo. Hm. Zijn mijn handen warm? Ik al bij de warme handen. Je bent helemaal zo warm als een kacheltje. Mm -hmm. <laughs> Oeh, lekker. Nee, maar op de bruiloft was je heet gebaterd, hoor. Moest je nou juist vanavond tegen je moeder zeggen dat je een baby verwacht? Dat we een baby verwachten. Dat we een baby verwachten. O, wacht even. Zeg, oh, ja. ik schenk je eerst nog een kop thee, hè? Neem ik de rest van de rum ook? Ja, dat restje kun je niet laten staan. Nee, het heeft misschien de hele bruiloft voor je moeder bedorven. Je toch even kunnen wachten tot het geschikte moment. Oh, ik was hels. En zij lindens aan, maar kom maar op hemelen. Zo mooi, zo jong. Zo eens Ja, ja. Ach, ik was ook raad op mijn werk. Ik weet niet of ik het je wel durf te zeggen, maar... Als ik een man was... Nou, oh. ik had er een dreun verkocht. zeker? Zeg, ik vertelde het vanmorgen aan Heli. Je weet wel, die is hoofd van de afdeling. Nou, dat is er zo een die zegt wat er voor de mond komt. Soms scherpe dingen, maar... Ik had het altijd voor oprechtheid aangezien. En als collega was ze prima, hoor. Nou. Ik zei tegen haar dat we een kindje zouden krijgen. Toen begon... ...om ze toch op een gemeene manier te lachen. Huh, ze vroeg of de televisiemonteurs ons vaak bij ons kwamen. <laughs> nou, toen ze zag dat ik kwaad werd, ging ze weg. Ze zei... ...je vraagt je alleen af hoe het gemaakt is. Mm. Oh. Schat, hoe kunnen mensen zo zijn? Ze werd een beetje Oh, Sorry. Zo, zo goed? Toen ik een cigaas lag... ...toen... Uh... Kwam er iemand en een buurman voor de verzekeringspapieren. En die vent die vroeg: om, Kunt u schrijven? Ja, dat was een studie. medisch. nee, technisch student. Ook de benen eraf. Ja, ze denken dat je niet goed in je hoofd bent geworden. als je een van je ledenmaten mist. Een andere praten maar tegen jeugd. als je geen kind bent. En verpleegsters doen het ook. Nee, meneer, nu een plasje doen. en dan liever slapen. en nee, geen dromen. nee, nee die hele jaag. Daar moet je niet zo zwaar op nemen. Het is alleen geloof op jou. Ik Vind je dat geluk gewoon niet? Oh, jij verdedigt die mensen maar. Die mijlen verdedigde je ook al, omdat ze volgens jou zo onzeker is. Dat is zo ook. Nou, hou nou maar op met baseren, want je wint me op. ik is een man niet voor voor de knieën. Oh. <lacht> ja, uh, ik heb zin in een stukje muziek. Ja? Zoek eens een lekker plaat uit. Ja, Stook jij dan het vuur nog een beetje op, hè? Het moet goed uitgebrand zijn. Ja Jawel, vrouw. mens. Ach. Ah. Nee. zeg jij? moet wel erg jaloers zijn op Lisa, hè? Dat ben ik zeker. Ja, ze mm -hmm. hebben een flat, helemaal ingericht. Ze hebben een knappe vent, die Marco. En <hums> gezond. Ja, ja, zeg maar dat jij jaloers bent. <hums> jij weet net zo goed als ik dat ik jou nooit zou willen ruilen. Mm. Nog voor geen honderd Marco's. Nee, en toch ben jij jaloers. Ja? Zeker ben ik jaloers. Ha, woest ben ik. Die levensboom, die hadden wij moeten krijgen. Die, die, die, die, die simbelen verschokken. Die Ach, nou ja, schat, ik gaf erop om mijn woede te verbergen. Dat, dat, dat kleed was voor mij altijd het enige belangrijke ding op de wereld. Toen ik een kind was, ging het naast mijn bed. Dat was mijn droomboven. Ik keek er altijd naar voor ik ging slapen. En dan klom ik erin. Soms probeerde ik te tellen over takken niet aan. Ik kwam nooit tot hetzelfde getal. Het is zo, te bang. Alleen, dan verstopte ik me achter de boom. Of, of ik kwam erin en verborg me tussen die tak. Dat heb je me nooit verteld. Ach, er zijn zoveel dingen die we elkaar niet verteld hebben. Genoeg voor ons hele leven. Er komen ook telkens weer dingen je op. En je ziet het is ook elke keer weer anders. Hè? Net als in een kaleidoscoop. Weet je, die levensbon. Die was ook anders. Ja, dat is, een, dat is een goed kunstwerk. Maar dat heb je ook nog nooit op uitgekeken. Uh, ik had het kleed achter het bed van ons kindje willen hangen. Dan had het ook zijn eigen sprookjeswereld gekregen. Ja, maar je kunt ons kindje toch later de sprookjes van de levensboom vertellen. Nee, nee, nee, nee, dat kan ik. Je moet deze sprookjes allemaal zelf verzinnen. Laten we naar dat gaan. Nee, ik kan nog niet. Ik kan nog een houtblokken. Ja. Ja. En als kind had ik ook zoiets. Ja? Na de, de... onze kamer had ik gekarpt plafond. Had er wat gelegd. gelekt. Het regenwater ertussen dus de dakspant door kwam. Zo'n prachtig over geworden. En je kon er eens een badje naar willen. Landschappen, kabouters, roven, dieren. En toen mijn moeder gestorven was... Zag ik er ook haar verzichten. Soms glimlachen nou, ze. de andere keer was ze weer ernstig als er iets me mij was... als ik in het klasseboek stond of zo. En dat als ik dan vroeger denk, dan zie ik eerst dat, dat plafond. <laughs> ik had dat stuk boord mee moeten nemen toen ik het huis uitging. Het huis is al lang afgebroken. Ja, dat zou ik zo mee kunnen nemen. Maar het zou namelijk allemaal zijn geweest dan een bruine waterplek. Ik heb nu s'avonds iets anders om naar te kijken... En als je daar genoeg van krijgt oh. Hebben we hier ook gauw een wereldkaart op het plafond oh, oh, oh. Zeg, de schoorsteen Verge Verge zei laatst dat die ladder op het dak vermoond is En dat we als we die toch laten maken Ook een paar nieuwe zinken platen moeten laten leggen Hé, hey, dat doet me erger dan denken Dat moet ik je nog vertellen, hè Wat die verrassing is Ja Kom maar een beetje bij me, zitten. Dan zal ik je wat leuks vertellen Ja. Wat? Zo, ja oh. <laughs> Om te beginnen Gaan wij voor de baby in een kinderwagen kopen? Die bruine riep Weet je wel, die jij gezien hebt? En voor wat er overblijft, kopen we dingen om het huis op te tappen. En het heeft hem beloofd dat hij de grote reparaties komt doen. Wat er overblijft? We hebben nog niet eens genoeg voor de kinderwagen. Doei, wie belt er nou om deze tijd? Nee, ah. ah. je het water even af? Marius, ik sta je toch niet? Zijn jullie nog op? En zijn jullie nog aan het feest? Voor jou horen ik daar muziek. Ja, ja, dat is hier, ja. Het bruidspaar is al weg. Maar, joh, ik zit er zo over in. Je moet niet boos zijn, maar, maar, eh, eh, jullie gaan me toch niet oma noemen, hè? Maak je je daar nou wel druk over? Nee. Ja, we zullen er wel eens over nadenken. Nou, wel gerust, daar moeder en vader we ook. Wel gerust, is dat? Ja, ik zal het zeggen. Ja, mammy. Was er iets? Ja, moeder wilde zeggen dat ze blij is met onze baby. Ga nou maar verder, hè, met je verhaal. Nee, houd me eerst even. Je staat vast in bed. Oh, ja. vertel het je wel terwijl jij hier was. En kom dan ook vloog in bed. <tries> ja, dat gaat oh. wel. Oeh. Weet jezelf hoe goed je eruit ziet? Hé? Hey. Hoe voelt dat als jij kerels verplicht die er goed uitzien? Ik bedoel, eh, als je een baard moet scheren... ...en onderlichaam moet wassen... ...als je... ...hé, hey, voel je dan niks? Gewoon werk. Wat, werk? Ook als je iemand van onderen moet scheren voor een operatie? En heeft zo'n hele prachtige piemel? Gewoon werk. Dan wordt hij nou nooit... Uh, uh, ...nou, hè? Nee, Oh. nooit gezien. Het enige waar zo'n patiënt aan denkt... Of ik hem niet zal snijden. Oh. En of de operatie zal lukken. In elk geval kijken jullie wel. Ja, ja natuurlijk. We kijken heel goed. Anders zou ik ze snijden. En bovendien, elk haatje moet weg zijn voor ze naar elkaar gaan. Oh. Oh. Ik te geloven, ik te geloven. Als ik aan jou kijk... Ik ligt op... ook niet op een operatie te wachten. Eenmaal op een paar weken wel met die blinkswindels. Ik zal je wel komen scheren. Uw niet. hè. Je zou het voor de grap. Nou, geen onzin meer, schat. Nee, ja. Waar haal je dat geld vandaan voor de kinderwagen... en al die andere dingen waar je het over had? Ik ben vandaag naar het postkantoor geweest... Hoe? Met de rolstoel natuurlijk, hoe anders? De hele weg? Ja. Een vuile die wagen was toen ik thuis kwam. Ik ook trouwens. Ik heb de wielen schoongespoeld onder de regenpijp. Ik heb zelf een bad genomen. Ja, ik moest toch netjes zijn voor de bruiloft? Vertel me nou wat het was, lieveling. Het honorarium voor de jaarbeursgids die ik samen had gesteld. Ik had al een tijd op zitten wachten. Ik dacht dat ze het vergeten waren. En wat hebben ze ervoor betaald? 1600 mark. Netto. <tie> Nee. nee, het waren vijftig pagina's. Ah, ongelooflijk. Alsof het uit de hemel komt. Nee, maar hij hoor nou. Het was toch een heel werk. Ik ben de weken mee bezig geweest. nou Ik bedoel alleen dat het juist nu komt, nu we het zo nodig hebben. Oh, schat, mm, Wat een ding ah. vandaag. Oh, ik was nog wel zo kwaad. Mm, zo kwaad. Mm -hmm. mm -hmm. Eind goed, al goed. Hè? Ja. Mm -hmm. zeg, weet je, ik had vandaag, ik had vandaag een heel gek visie. Ja, als ik de baby de tuin inrijk, moet ik de kindermagen dan duwen met mijn rolstoel of achter me aantrekken? <laughs> oh, dat is ook een gezicht voor de buren. <laughs> Zo is het gauw om hoor. Bovendien, het is een lieve baby. Je hoeft het dus ja. niet tegelijk te duwen en te wiegen. Nee, nou mag dan wachten wij hier samen tot moeders van werk terugkomen. Ah, maar jij komt dan ook op je werk. Denk erom dat je per week twintig artikeltjes moet tikken. Eh, maak je geen zorgen, lievertje. De baby slaapt buiten de zon. En ik hoef hem alleen maar te verschonen en de flesjes te warmen. Mm. En dat geeft mij tijd om na te denken. Ja, welke schrijver was het ook alweer die zei dat hij een idee onder het te kreeg? Nou, ik zou kunnen zeggen dat ik een idee krijg als ik luier om doe. Hm? Weet je, Ronnie. Ik heb het zo ontzettend fijn met je. Hm. Lieve Mario, ik ook. Nee. Hey. In het ziekenhuis was hij gewend. Elke avond de slaapmiddel te krijgen. Hmm. Daar maken we dan een geboorte van. Ja, Voor een tablet. Dit is wat anders. Liefde. Hmm? Op je zij. Voor de baby. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Jij bent ook zo warm. En zo... Hmm. Overal. Hmm. Hmm. We hebben de schuif van de kachel opengelaten. Geef niks, geef niks. Laat die warmte maar gaan. Wij hebben het samen warm genoeg. Of iets ops. Zeg gewoon ja. niet. Samen zo'n levensbombardeur. Nu op de baby wacht. Boom. Vertaling: Loes Piegeyama.